hartelijk welkom bij een hele nieuwe serie Eindtijd en Profeetie en deze keer Eindtijd en Profeetie en de kleine profeten Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom een nieuwe serie alweer en waar gaan we het allemaal over hebben jongen jongen een heleboel ja uh, eerst even iets over wat er eigenlijk achter zit dat een enorm strijd aan de gang is om de komst van het koninkrijk van God ja. want alles alles zeggen daar bijna ook hoor draait om het van de koning van de messias en zijn koninkrijk. Dus ook al het geweld in de wereld heeft daarmee te maken. Het heeft er bijna allemaal mee te maken. En dan gaan we, en vanochtend toen ik er nog eens even over nadacht, toen en gisteravond ook, over de dag des Heeren. Dat is niet dat we zondags naar de kerk gaan, maar dat is wat anders. Ja. En ik denk, moet dat nou? Ik heb er vier uitzendingen hebben we daarover. En dat is zoiets verschrikkelijks, moeten we het daarover hebben. Ja. Nou ja, en Het staat in de Bijbel, de hele Bijbel is er vol van. En dan zullen we het over de profeet Joël hebben en over de profeet Micha. Een stukje over Daniel en over het antichristenrijk. Het Rijk van de Antichrist, dat hoort bij natuurlijk die verschrikkelijke dag des Ja. En daar hebben we alweer tien uitzendingen vol van. Ja. En ...zat in de Bijbel en de mensen moeten het weten. Precies. En we leven natuurlijk in een bizarre actualiteit. Ongelooflijk. Het is, zo snel gaat het allemaal, Turkije ontwikkelt. Jij, jij, jij vertelt ons steeds over de weeën. Ja, ja. Door de, door de jaren heen hebben we het over de weeën gehad. Hoe snel zit dat, ja. maar we zien het nu gebeuren. En je zegt Turkije? Daar zullen we de negende of de achtste uitzending uitvoerig over hebben. Ja, ja. En dat, die komen sneller en die gaan verder. Ja. En dat zien we precies. Het is allemaal letterlijk wat in de schrift staat. Ja. De Bijbel is zo waar en zo waarachtig het woord van God. Ja, je had het over Turkije net. Ja. Wat, wat, wat speelt zich in Turkije af op dit moment? Een heleboel. Ja. <laughs> Kijk, Turkije ontpopt zich steeds meer... als de leidende natie in het Midden-Oosten. Ja. En Erdogan en de zijnen die zijn er dol op om het oude Ottomaanse wereldrijk, want dat weten weinig mensen, maar er is een Turks wereldrijk geweest. Ja. En dat wereldrijk wil die kosten wat kost herstellen. En de enige te grote tegenstander in het Midden-Oosten is natuurlijk uh, Iran, het oude Persier. En die wil hun Persische wereldrijk herstellen. Ja. En, maar dat gaat samenkomen, ze zijn ook al aan het onderhandelen. Ja, ja. dat zou en... niet best zijn. Dat als, zou niet best zijn. Nee. En samenkomt. ze lopen met grote passen lopen ze Europa binnen. Ja. En dat gaat allemaal heeft te maken met de strijd om het Koninkrijk. En even voor de kijkers, hè, nu we toch nog even een st klein stukje actualiteit hebben. De relatie Turkije en Isis. Turkije steunt Isis. Eh, financieel. Logistiek en met wapens. Zo Isis reing. is gewoon en ook al-Nusra. En ook al qaeda en al die terreurbewegingen zijn voorposten van Turkije. Die banen de weg voor het Turkse kalifaat. Want kijk, wat ISIS doet is zo gruwelijk... dat zelfs Saoedi-Arabië bereid is om vriend te worden met Israël. Nou, twee grotere tegenstellingen kun je niet nee, in deze wereld bedenken. Ja. En, en, en de wereld ook. Zelfs Obama... De grote vriend van de islam in het Westen. Ja. Zelfs Obama, die schrikt ervan, die moet wel schrikken, want heel Amerika schrikt er. Als hij die meest schrikt, dan kan die ook wel gaan inpakken. Ja. Die moet wel schrikken. Maar, uh, Obama is natuurlijk als een van de eerste als de kippen erbij om te zeggen, ja jongens, maar dit heeft niks met de islam te maken, dit heeft alles met terrorisme te maken. Ja, dat zegt Hollande ook. Ja. En, uh, en, dat, ook Rutte... En, en Rutte die kakelt ook mee ja. Ja. als, als een afstandsje ja. kip. Ja. Maar hoe zit dat dan? Heeft het, hebben zij dan gelijk? Heeft de politiek gelijk door te zeggen nee, nee. van... Uh, die leiden het... doen net alsof ze verstand van de islam hebben. Ja. Hebben waarschijnlijk nog nooit de Koran gezien, mm -hmm. maar die, die, die kletsen maar wat. Want, vertel. Want de taak van iedere moslim is Mohammed precies in zijn daden en naar zijn woorden te volgen. Ja. En Mohammed is begonnen, aan het eind van zijn leven, om de wereld te veroveren. Ja. Toen heeft Mohammed brieven gestuurd naar het Persische Rijk en naar het uh, Oost-Romeinse Rijk, wat toen nog Constantinopel heette dat toen, de uh, hoofdstad had. Ja. Wil je alsjeblieft onderwerpen? Nou, die hebben zich slap gelachen en die hebben die brieven van Mohammed verscheurd. Ja. Nou, Mohammed is woedend geworden... Is toen gestorven in, ik meen, 632 na Christus. En binnen een mum van tijd, in 638, hadden de islamitische bende hadden Jeruzalem al veroverd. Zo. En een tijdje daarna, of tevoren, het hele Persische Rijk onderworpen. En vele jaren later, in 1400 zoveel, hebben ze Constantinopel veroverd. En toen is het hele Romeinse Rijk is kapot gegaan. ...is verdwenen, en ze hebben dat Istanbul genoemd. En dat is nu feitelijk de hoofdstad van Perzië, ja. De Moslimbroederschap zitten daar, al die terroristenbewegingen die zitten daar. En, en toen is ontwikkeld het Ottomaans-Turkse Wereldrijk. Ja. Dat was zo'n groot wereldrijk, heel de Midden-Oosten, heel Noord-Afrika... ...met Egypte, met nog ten zuiden daarvan. En een groot deel van Oost-Europa, dat was uh, islamitisch. Dat was is... allemaal onder Turkije. Wow. Yeah. En die Turken, die zijn drie keer zijn... Nee, die Turken, uh, de Islamieten, zijn drie keer hebben ze West-Europa overvallen. Yeah. Om te proberen om dat ook, om om dat nou, ook onder, onder ja. het kalifaat te brengen. Uh, om Rome ook onder het kalifaat te brengen. Oh. De eerste keer, dat was... 700, dat was zo'n 70 jaar na het overlijden van, uh, van Mohammed, ja. zwierven de, de, de, de oorlogsschepen langs de Spaanse kust. En binnen een mum van tijd staken ze Gibraltar over. En toen hadden ze binnen een mum van tijd heel Spanje en Portugal, en, en ze probeerden over de Alpen bij, uh, bij Rome te komen, hebben ze geprobeerd naar het noorden. En toen is pas in 732 is die opmars van de islam gestort, ge, ge, gestopt door uh, Karel Martel bij Poitiers, daar ergens in de buurt. Ze weten niet meer precies waar. Okay. Maar in die tussentijd zijn er altijd bendes van Berbers, en benden moslims, hebben Europa beroofd. Net als toen de Noormannen, die geschiedenis, ja. nou, van het zuiden kwamen die bendes. En toen is dat Turkse rijkmachtig geworden. Weet je wanneer Turkse rijk machtig geworden is? Nee. In 1492. Wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er in Spanje in 1492? Uh, dat moet iets met de Joden te maken hebben. <laughs> ja, dat klopt, ja. Toen hebben koning Ferdinand en koningin Isabella, ja. en het was inmiddels was Spanje weer Rooms geworden, ja. hebben toen de Joden verboden Span nog in Spanje te verblijven. Ja. Ze moesten binnen een paar dagen, met ja. achterlaten van alles, moesten ze vertrekken. En, en vier jaar daarna ook uit Portugal. Ja. Toen heeft de sultan, de toenmalige sultan van Turkije, die heeft een edict uitgevaardigd. Ik heb daar een kopie van thuis. Hij heeft een edict uitgevaardigd waarin staat dat de Islamitische landen die onder Turkije vielen, moesten de Joden gastvrij ontvangen. Die kregen daar op een gegeven moment allemaal vrij toegang. Dus al die Joden. Op, al zich, wel, op zich wel heel bijzonder, natuurlijk. Zeer bijzonder. Alle, eh, velen die kwamen in Turkije en in Oost-Europese landen. en die hebben die landen ook groot gemaakt. Ja, ja, precies. Want er staat geschreven: ja. ik zal zegenen wie u zegent. Er staat niet, eh, ik zal de christenen zegenen, wie nee. u zegt natuurlijk ook. Ja, maar zelfs ook de, de moslims die Israël zegenen zullen gezegend worden. Ja, Amsterdam natuurlijk ook hè, in die tijd. Ja, ja. Amsterdam daarna ook. En Amsterdam precies ja. hetzelfde. Ja. Ja. Nou, zo is het Turkse Rijk ook groot geworden. Ja. Maar die waren ook bezig om zich uit te breiden. Die hebben verschillende keren geprobeerd om Wenen te veroveren. Want Wenen was de toegangspoort... ...naar Rome ja. en het toegangspoort naar verder West-Europa, naar, naar Frankrijk. Uitzelfde, Frankrijk, België, Nederland. Ja, enzovoorts. Wat is er toen gebeurd? Toen was in Frankrijk was koning uh, Lodewijk XIV, die nou, prachtlievende ja. koning. Ja. En die heeft niks gedaan. Die heeft Wenen niet, uh, niet proberen te ontzetten. Toen daar een enorme Turkse legermacht rondom Wenen lag, ja. die dacht... Ik vier lekker feest, laat zij maar een stuk van Europa, neem ik het andere stuk van Europa, hebben we allebei wat. Ja. Ja. En Wenen was bijna gevallen, en toen is er een koninkje, eh, Jan Soblinski of iets dergelijks, uit Polen, met een stel Polen en een stel Russen, hebben toen Wenen ontzet. Dat was in 1500 zoveel. Ontzet van de moslims. Ieder 1600 zoveel. Ja. En zo zijn wij bewaard. En nu zijn we bezig met de derde overval van de islam op Europa. Ja. En Europa heeft zijn ogen dicht zitten? Ja, sinds Europa in 1600 zoveel de verlichting heeft gedaan. God wel gezegd. Ja. Sinds de Europese Unie in 1973... ...eigenlijk ook God vaarwel gezegd heeft, ja. omdat ze God uit de Europese grondwet werd gelaten hebben. Ja. Sinds de Europese Unie in de oliecrisis in 1973, in de Zesdag... ...nee, dat was de Yom Kippur-oorlog, ja. toen Israël bijna onder de voet heeft gelopen... ...Israël de steek gelaten heeft, omdat Saoedi-Arabië dreigde met een oliecrisis. Daardoor heeft de Europese Unie in onderhandelingen met de... ...de Arabische landen, hebben ze afgesproken dat we Israël zouden laten vallen. Precies. En we plukken daar nu de wrange vruchten van. Ja. Het is ongelooflijk erg wat er gaande is. Ja. Dus het begon bij het Turkse kalifaat. Wat begon? De hele uh, zeg maar, begon de, de, de hele, zeg maar, de, de, de moslimbeweging begon dus bij het Turkse kalifaat. Hè. De, de, de Turken die probeerden... Een, heel wereldrijk uh, ja, ja. voeten te krijgen. Uh, daarna zijn er allerlei andere dingen gebeurd. Uh, christenen hebben ook meer plek gekregen in de hele wereld. Maar langzamerhand komt het allemaal weer terug. Heeft dat te maken met het feit dat de oude landsgrenzen allemaal hun plek moeten krijgen? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Nee. Ik weet wel, dat er in de eindtijd een wereldrijk van de antichristen komt. Ja, dat bedoel ik eigenlijk van... Als we, we zullen daar nog, nog op terugkomen over Daniel in deze serie. Ja. Maar daar wordt ergens gezegd van... Nou, het, was, het rijk was er, het was er niet meer en het komt terug. Ja, ja dat komt dan ook bij Daniel ja. wat uitvoeriger ja. ter Maar daar heeft dat mee te maken? Daar heeft het mee te maken, ja. Het was, uh, dat, die ene, dat ene hoofd, dat was dood ja. en dat is weer levend geworden. En is dat dan dat uh, otto uh, Rijk? Nou, de oude theorie die is dat, dat het herstelde Romeinse Rijk is. Ja, ja. He, dat is natuurlijk de Europese Unie. Dat is ja. heel duidelijk, want ja. uh, eerst werd West-Europa Europese Unie... en er zijn steeds meer Oost-Europese landen bijgekomen. Dus het West-Europese en het Oost-Europese Rijk, dat komt ook weer overeind. Ja. Maar nu zijn ze bezig om dat oude uh, Turkse, Turkse Rijk, Ottomaanse Rijk, ja. weer op te zetten. Ja. En dat is toen de nek omgedraaid in de Eerste Wereldoorlog. Ja, precies. Ja. In de Eerste Wereldoorlog deden de Turken mee met de Duitsers. Aha. En die verloren. Ja. En toen hebben de Fransen en de Engelsen hebben dat hele uh, Turkse wereldrijk opgerold. Ja. En Frankrijk kreeg een deel, bijvoorbeeld Iran, dat was Frans. Dat spreken ze ook Frans. Libanon was ook Frans. Dat spreken ze Frans. Maar Engeland kreeg het mandaat over het zogenaamde Palestina in die tijd. Dat klopt. En die hebben is wel die staat beloofd. Ja. Dan hebben ze nu nog spijt van haar op hun hoofd. Ja, dat is beter, maar, maar, beter van maar niets. Maar God de Heer regeert. Amen. En dat is het mooie. Ja, ja dat is prachtig hoe dat gaat. Al, al dat gedoe van mensen, dat gemekken van ook geestelijke machten die erachter zitten. Ja. ja, Hele machtige engelvorsten, gevallen engelen, ja. die, die, die, die, die daar hun spel spelen. Ja, want we kunnen eigenlijk stellen... Dat al die bewegingen, of, het nou, uh, of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt, uh, of het nou de moslims zijn, of dat het zometeen het Europese Rijk is, of uh, wat dan ook. Het heeft alles te maken met de strijd tussen de Satan die de plek wil krijgen die Jezus toekomt. Gaan we erop door of wachten we op de uitzending in de negende uitzending? Nee, nee, daar gaan we nu niet. Dan doen, gaan we nu dan. bij het begin beginnen. Ja, we gaan nu bij het begin, maar daar komt het toch op neer? Hè? Daar komt het op neer, ja. ja. Alles draait om de komst van het Koninkrijk van God. We ja. begon zelf bij Adam en Eva. Ja. Kijk, op zondagsschool en op de kinderkerk hebben we geleerd, kregen we het idee dat Adam en Eva waren wat kinderlijke ludieke nudisten waren. Ja. En die huppelden daar vrolijk door het paradijs en plukten een banaan en een tros druiven. Ja, heerlijk. En, en, de, en Onbespoten. Genoten, onbespoten. Ja, en, <laughs> en genoten van een eeuwigdurende vakantie. Ja. Maar ze hadden een opdracht. De Bijbel die zegt van Adam en Eva, dat is de mens, het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Dat lees je in de psalmen? Ik lees psalm 8, vers 6. Ja, toch hebt met heerlijkheid en eer en luister hebt gij hem gekroond. En dan komt het? Gij doet hem heersen over de werken van uw handen, alles hebt gij onder hun voeten gesteld. Ja. Dat waren Adam en Eva. Ja, dat Die... klinkt mij wel bekend in de oren, want er is nog iemand anders waar dat over wordt gezegd, dat alles onder zijn voeten wordt gesteld: Ja, Jezus. Dus, ja, precies. Maar de eerste Adam ja. had hetzelfde. Precies. Ja. En daarom. De, de tweede Adam moest het, moest het beter doen, ja. want met de eerste Adam is het toen misgegaan. Ja. Maar ze waren met heerlijkheid en eer bekleed Mooi, en ze hadden een opdracht. Ze moesten de hof bebouwen dus uitbreiden en bewaken, want rondom er waren een heleboel machten. Eh, de rabbijnen leggen dat iets anders uit. Die zeggen, God heeft een, niet een volmaakte wereld geschapen. En daarom moet de wereld er nog een heleboel aan doen. Aha, ja, ja. Nou ja, dat is ook een uitleg. Ja. Wij zien daar de val van Satan in. Ja. Hm? En wat is zijn Adem en Eva toen kwijtgeraakt? Toen ze ontdekt dat ze naakt waren, zijn de heerlijkheid van God kwijtgeraakt. Ja. En daarom is de Heer Jezus gekomen. Want in... Romeinen 3 is het, geloof ik. Ja, en Romeinen 3 zegt Paulus: Wij door de zonde missen wij de heerlijkheid, de heerlijkheid van God. Van God. Ja. En, en, en overal in het Nieuwe Testament is dat we die heerlijkheid van God weer terugkrijgen. Ja. Als wij in Christus zijn. Ja. En dat is, dat is zo interessant. Maar ja, die strijd om het koninkrijk die is toen misgelopen in het paradijs. Ja. En wat is er toen gebeurd? Uh, Satan die werd de overste van de wereld. Adam en Eva waren onder koning en koningin op deze aarde. Ze zijn kwijtgeraakt. En de heer Jezus, in de tijd van de heer Jezus was Satan nog steeds de overste van deze wereld. Ja. Op drie plaatsen in de, in de in Johannes-evangelie zegt de heer Jezus de overste van de wereld. Zo noemde hij het. Ja. En dat is het erge. En midden in die strijd staan de mensen. En midden in die strijd staat ook de gemeente van de heer Jezus. En God heeft die gemeente drie verschrikkelijk sterke wapens gegeven. En dat is? Gebed. Ja, je zit er niet zomaar heen tegen deze spijzen. Nee. Dat gebed, daar gaat kracht van uit. Ja. Het gebed van de rechtvaardige mag. mag veel. En in de tijd zeiden ze dan erachter, maar niet alles. Maar er staat er niet. Nee, er staat er Het ook gebed niet. van de rechtvaardige mag, mag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Ja. Als wij voor Israël bidden, krijgt Israël kracht. Ja. Als wij voor de zieke bidden krijgen, we die zieke kracht. Ja. Dat een dat, dat, bid zal gegeven worden, want die bid ontvangt, als je zit te bidden, ja. zit je te ontvangen. Ja, ik denk altijd aan dat beeld van uh, uh, Joshua en Caleb, hè, als die de handen van Mozes omhoog houden. Prachtig. Zolang die handen omhoog waren, was er de overwinning. En zo, zo, zodra die handen naar beneden gingen, oh, ze moe, werden, omdat ze moe werden. En wanneer stoppen wij met bidden omdat we moe worden, en ja. vaak al heel snel. ja. ja. Maar dan, ja, dan lijkt het ook wel of we, zeg maar, die overwinning verliezen. Het tweede wapen wat we hebben, want de tijd gaat natuurlijk ook weer hard, ja, ver, vervelend ja. is dat. Ja. Maar dat, we hebben nog een hele serie te gaan, Jan. Dus. <laughs> dat is het woord gods. Ja. Dat is zo ontzettend machtig. Ja. En, en dat, dat woord gods is het derde wapen, want dat proclameren we. Zoals bijvoorbeeld Bart Repko op de muur in Jeruzalem doet. Die roept de woorden Gods over uit. Ja. Wij roepen vaak verkeerde woorden over ons uit. Jij deugt niet en het komt niet me goed ja. met je uit. en Je zult het nog wel merken. En dan gebeurt dat ook. Zullen heel veel mensen misschien zeggen: ja, die Bart Repko op die muur. Die, die roept maar wat enzovoort. Maar dat is dus niet zomaar roepen wat. Dat is, kijk, het islam doet dat ook. We krijgen hier in Nederland steeds meer minaretten. Ja. En wat gebeurt er? Daar wordt de oproep tot gebed. En de belangrijkste kern van die oproep is dat de godheid van de islam is de grootste. Ja. Ja, uh, Allah-Akbar. Ja. akbar onze god. Ja. En daarom roepen ze de naam van die godheid van de islam over het land af. En dat, dat geeft macht op een of andere manier. In de hemelsgewesten geeft kracht. Nou, maar dat kracht. Dat wordt ook uitgewerkt over die landen. Ja. En daarom dat de meeste islamlanden niet zo erg voor, vooruitstrevend zijn. Ja. En daarom dat er altijd verdrukking en democratie en, en mensenrechten zijn er bijna niet. Ja. Maar wij roepen de naam van de heer Jezus uit. Ja. Als al onze kijkers nog eens een keertje de gewoonte aan gingen wennen. Om, om iedere morgen uit te spreken, Jezus is Heer over Nederland. Ja. Of misschien Jezus moeten wij de... dat van de kerktorens af doen. Ja, of van de kerktorens, hoe ja. dan ook. Gewoon een, uh, net zo'n uh, apparaatje als ja. uh, de te gebruiken. Ja. Maar, je, ook, je ziet ook hoe bang de islam voor de Bijbel is. Toen wij er met een groep uh, eindelijk een keer het tempelplein op mochten, moesten we de Bijbel inleveren, hoor. die moesten in de bus blijven. Er mocht geen Bijbel zijn, man. De duivel weet beter, dan wie dan ook, dat de Bijbel het woord Gods is. Ja, maar je mag ook niet bidden op het tempelplein. Je mag ook niet bidden, nee, je mag dat, dat niet prevelen. Dat was dat andere krachtige wapen, hè? Ja. ja. En, en, en wij beseffen dat er weinig, oh, ja. dat de christenheid is opgestaan staan en beseffen. Maar daar is de gemeente ook, hè, om, om Israël te steunen in die strijd. Want dus wij... het, gaat om, het gaat om de redding van de aarde, het gaat om de komst van het Koninkrijk van God. Dus als christenen moeten we ook meer proclameren. We moeten veel meer proclameren de naam, de naam, de naam van de heer Jezus uitroepen. Over dit land. En ook de naam van de heer Jezus uitroepen als koning van Israël. Ja. Als de komende koning over deze wereld. Ja. En dat moet, dat, dat moet heel, heel vaak gebeuren. Ook over je eigen gezin. Ja. En over je kinderen, en over je kleinkinderen en, en wie dan ook. Ja. Want, want daar zit kracht in. Maar goed, je bent daar maar even misgegaan. En toch blijft God altijd bij zijn plan. Want er staat in een andere psalm, 115 vers 16. De hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Ja. Soms is onherbiedig hoor, denk ik wel, dat dat een vergissing van God geweest is. Dus had hij nooit moeten doen. Hij had beter de om kunnen draaien, want hij is sterker en machtiger. Hij had beter de aarde kunnen, uh, kunnen regelen. Maar ja. had hij heeft veilig in de hemel gezeten. <laughs> ja, ja, ja toch? Ja, je bent ook gemakzuchtig te worden geestelijk. Ja, precies. <laughs> Dat is gevaarlijk. Ja, ja. Nee, maar is, God heeft nou eenmaal de, de, de mensen, de aarde toevertrouwd. Ja. En we moeten daar wat van maken. Ja. Daarom en daar maken we zoiets van. En, en daarom is de milieubeweging ook zo gek nog niet een beetje overdreven af en toe, maar ja. ze zijn zo gek nog niet. Nee. En de aarde heeft hij aan de mensen gegeven en God heeft de gemeente aan hier aan deze, hieraan toegevoegd. Ja. Sorry, God heeft de gemeente hier aan toegevoegd om, om, om dit te stimuleren. En God heeft Israël uitverkoren om daar een hoofdrol in te spelen. Dat ja. is zo ontzettend belangrijk. De heer Jezus is gekomen om de mensheid te redden. Dan komen we nog wel een keer op terug. En hij heeft Israël uitverkoren als volk van God. Ja. En Jezus is gekomen als koning der Joden. Dat heeft de engel Gabriel tegen Maria gezegd. Amen. Deze zal de troon van zijn vader David in beslag nemen. Dat is verschrikkelijk belangrijk. En boven het kruis stond een bordje. De koning der Joden. Jezus van Nazareth, de koning nee. der Joden. Ja. Maar let erop, het stond in drie talen. Ja. In het Hebreeuws denk ik erom, Yeshua is jullie koning. En het stond in het Grieks, denk erom, er kwamen alle geleerden uit die tijd zo'n beetje vandaan, het Griekenland. Denk erom, geleerden, met je eigen wijze koppen, Jezus is koning. En het stond in het Latijn, dat is voor de rest van het volk, voor de hele wereld, Jezus is de komende koning. Zegt gij dan de koning der Joden? Vroeg Pilatus aan hem. Ja, zegt de heer Jezus, heel blij. Je zegt het. Ja, maar... De, de eerste keer is hij niet als koning, is hij als redder geweest. Hij moest eerst mensen klaarmaken voor het koninkrijk. Hij moest het volk eerst klaarmaken ja. voor het koninkrijk. Ja. En daar is hij nog steeds mee bezig. Ja. En nu spitst alles zich toe op de komst van de koning en dat koninkrijk. Nou, daar gaan we het de volgende aflevering over hebben. En uh, we houden vast dat Jezus, de koning, de koning is, Amen. de koning de joden... En dat we zijn naam moeten proclameren over ons gezin, over ons land en over de wereld. Je hebt ook snel geleerd. Amen. <lacht> hartelijk dank Jan voor deze eerste aflevering alweer. En u thuis, heel hartelijk dank voor het kijken. En uh, ja, het wordt een hele bijzondere serie. We zijn wat begonnen met actualiteit. Maar we komen toch weer uit uh, bij het begin, bij Genesis. En gaan zo door de Bijbel heen, de kleine profeten. En gaan zien wat God aan het doen is in deze wereld, wat hij al voorzicht heeft in de Bijbel en hoe dat zo langzaam maar zeker zijn besluitvorming gaat krijgen. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van de Profetie. Dan gaan we weer, precies hetzelfde liedje weer, het woord van de heren kwam tot mij. Ja. Je hebt tegenwoordig profetenscholen en die laten het woord van de heren uit de mens opkomen, ja. want dat komt dan in je hart. Het woord van de Heer komt altijd van boven.